3 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd presenteert het kabinet het klimaatakkoord. Daarin staan de afspraken over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen... en hoe de klimaatdoelen van het akkoord van Parijs kunnen worden gehaald. Vicepremier de Jonge heeft al gezegd dat hij trots is op het akkoord waar meer dan 100 partijen het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. Milieuorganisaties als Greenpeace en Milieudefensie zeggen dat de gemaakte afspraken onvoldoende zijn om tot een effectief klimaatbeleid te komen. De politie heeft twee mannen opgepakt... voor het bedreigen van een medewerker van jeugdbescherming Rotterdam. Ze dreigde haar iets aan te doen als ze niet een besluit zou terugdraaien. Wat dat besluit was, is niet bekendgemaakt. Inmiddels is de vrouw met haar gezin ondergedoken. Jeugdbescherming grijpt in als de veiligheid van kinderen in gevaar is. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat ouders bij de opvoeding... verplicht toezicht van een jeugdbeschermer moeten accepteren. Nederland stuurt geen grondroepen naar Syrië... Volgens minister Bijneveld heeft Nederland daar geen mandaat voor en zullen we dat ook niet krijgen. Gisteren suggereerde de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Hoekstra, dat Nederland mee zou moeten doen met een nieuwe militaire missie in Syrië. Het kabinet wil wel op een andere manier bijdragen aan de strijd in Syrië. AC Milan doet komend seizoen niet mee aan de Europa League. De Italiaanse club heeft zich tussen 2015 en 2018 niet aan de financiële spelregels gehouden... en heeft zich in overleg met de UEFA teruggetrokken. AC Milan eindigde vorig seizoen op de vijfde plaats in de Serie A... en bereikte daarmee de groepsfase van de Europa League. Dat ticket wordt nu overgenomen door de nummer 6 AS Roma. Het weer vanmiddag op veel plaatsen zon, alleen in het noorden hardnekkige bewolking. De temperatuur 19 graden in het noorden tot 27 in Limburg. In het weekend zonnig en warm. Morgen kan het op veel plaatsen 34 graden worden. En zondag zorgt een westenwind voor wat verkoeling. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er is 5 minuten vertraging in de file op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Knopenburgenveen. Burgerveen. Voor de Koentenol vanaf Ring Noord op de A10 heb je ook 5 minuten vertraging. En 5 minuten extra op de N9, Den Helder richting Alkmaar tussen Schorl en Bergen. 10 minuten vertraging op de N242 Middenmeer richting Alkmaar bij Boeklermeer. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 You offended with the message I'm bringing. Call me whatever, 'cause your words don't mean a thing, 'cause you ain't, ain't even a man, man enough to handle what I say. If you look back in history, it's a comment on standard of society. The guy gets all the glory, the more it gets gone, while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 Als je niet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 songbird who sings sometimes. Why you mad? Fix your face, ain't my fault they all be jacked Keep up, players only, come on,